In Nairobi zijn vannacht zeker 23 mensen om het leven gekomen, als gevolg van hevige regenval. In de Keniaanse hoofdstad zijn mensen verdronken en ook werden slachtoffers geëlectrocuteerd. In meerdere wijken in de stad kwam het water zo hoog dat mensen hun huizen moesten verlaten en auto's vastkwamen te zitten. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen, maar verwachting loopt het dodental verder op. Tijdens het regenseizoen heeft Kenia vaker te kampen met overstromingen. In de dichte mist is vanochtend een binnenvaartschip vastgelopen... op de Westerschelde, vlakbij Terneuzen. Het schip is 81 meter lang en 10 meter breed... en strandde toen het eb werd. Waarschijnlijk kan het binnenvaartschip eind van de middag... als het weer vloed wordt, weer verder varen naar de haven van Amsterdam. Tot die tijd is het druk bij de Westerschelde... met mensen die komen kijken naar het vastgelopen schip. Het weer nog in de noordwestelijke helft van het land is het Daar wordt het een graad of 10...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 Een hele goede middag en welkom bij Sansfoort op zaterdag. We zijn er weer, Tolweg uh, 10a, Benno. Ja, hele ja, goede middag, Rob. Ja. Een hele speciale uitzending vandaag. Een hele speciale uitzending. Ja, we, hebben, we zijn eigenlijk, uh, dat vinden we leuk en dat uh, vinden we fijn... Uh, dat we graag dingen met elkaar combineren. Nou, uh, iedereen weet uh, ondertussen wel dat het morgen... internationale vrouwendag is, 8 maart. Maar vandaag, 7 maart, is het de dag van de brandweergeschiedenis... En toen dacht ik, laten we dat nou eens samenvoegen. En uh, in samenwerking natuurlijk met uh, Remke Hoedermaker... Uh, de strategische communicatieadviseur van uh, Brandweer Kennemeland... of van de veiligheidsregio Kennemeland, dat uh, weet ik niet precies. Um, hebben we een aantal dames in de uitzending. Uh, en uh, nou, mag ik aan jou vragen om je even voor te stellen? Uh, jazeker, hi... Um... Ik ben Manu, uh, ik ben 17 jaar oud en ik zit bij de Young Fire Rescue Squad in Zandvoort. Aha, en naast jou zit. Yes, mooi. Ik ben Freekje, ik ben uh, 16. Ik zit ook bij me nu in de Young Fire Rescue Squad in Zandvoort. Dus we gaan het, uh, Rob, in ieder geval hebben over de Young Fire Rescue Team... wat hier in Zandvoort uh, gevestigd is aan de Linnéestraat in de Brandweerkazerne natuurlijk. Kijk, helemaal goed. En heel veel uh, vrouwenmuziek uh, vandaag, uh, Benno. Ja. En platen over vrouwen natuurlijk. Want wij haken aan bij uh, de internationale vrouwendag Precies. waar je het over hebt. Precies. We zetten Morgen de... dus. En vandaag uh, zetten we de vrouw al in het zonnetje. Ja, zeker weten. En dan nou heb jij een leuk plaatje erover. Ja, ik denk, nou, we gaan even naar vanavond toe. Dan is het eigenlijk al een soort van Ladies Night natuurlijk. Want ja, van zaterdag op zondag gaan we lekker feesten. En dat gaan we op diverse plekken hier in Zandvoort. En dan maken we er een Ladies Night van... Name will be seen. ...deze jou gedraaid voor alle vrouwen. I'm so glad, and I'm a woman. Je hoorde de, de lekkere discoplaten uit de 80s van Love Unlimited. Daarvoor trouwens ook uh, disco. En dat was uh, de single van Cool and the King en de Ladies Night. Nou, we hebben heel veel ladies uh, hier in de studio, uh, Benno. En eigenlijk bij het volgende onderwerp uh, moet ik even deze laten horen. 1 en 2 alarmcentralen wilt de politiebrandwerf ambulance... En een reddingsboot. Ook een reddingsboot. Ja, ja dat, dat bedoelen we. Want uh, we en. hebben twee brandweervrouwen. Ja, ja, ja. Maar die reddingsboot die komt uh, volgend uur. Want dan uh, komt uh, Brit uh, langs. Brit Molenaar van de Zandvoortse Reddingsbrigade. Uh, maar we nu in dit uur, in ieder geval, praten we met uh, Freekje en Manu. En uh, Manu die zit uh, uh, dicht bij mij. Uh, of dichtst bij mij. Uh, jonge namens. Uh, het, we hebben het vandaag over het Young Fire and Rescue Team. Dat klinkt natuurlijk heel, uh, heel deftig en mooi en, en spectaculair. Is het ook spectaculair, Manu? Hoe vond jij het? Ja, um, ik vind het zelf heel leuk. Um, ja, ik ga ook elke keer, het is elke vrijdagavond en dan heb ik wel weer van, jee, het is weer vrijdag. Oh ja, ja. ja. <laughs> ja um, nee, maar het, is inderdaad, het klinkt heel stoer en is het ook wel. Ja. ja. Want. Wat, wat is er zo stoer aan? Nou, gewoon... Uh, Wordt het ding in de fik gezet en dan... Uh... Fik in de fik gezet? <laughs> en dat allemaal in Zandvoort Noord? Ja, gewoon bij de kazerne daar. Oh, de kazerne. Oh, ja, dan. heel veilig. Heel veilig, oké. Okay. <laughs> En Freekje, maar mag je ook blussen en dat soort dingen meer? Ja, bijvoorbeeld gisteravond hadden we een uh, motorkap in de fik gezet. En dan moet je die leuk gaan blussen. Gaaf. Ja. ja, dat is wel heel leuk. Nou, dat is wel wat voor Rob. Die wil ook voor alles in de fik steken. Ja, ik, dus, ik ja. laat mijn scooter daar niet uh, in de buurt staan, hoor. Je ja. weet het maar nooit. Zegt jong Jongvar en Rescue Team, voor, uh, voor welke doelgroep is het bedoeld? Uh, voor ja, jongeren tussen 14 en 18 jaar. Oké. Okay zodat je dan inderdaad kan doorstromen naar ja. de eventueel vrijwillige brandweer. Ja. Wie van jullie was het eerste bij, bij de club? Manu. Manu. En, en waarom, waarom ben jij destijds gegaan, Manu? Want hoe lang ben je nu lid? Sinds mei, dus redelijk kort vergeleken. Iedereen die er al wat langer zit. Ja. Mei, van welk jaar? Uh, afgelopen mei. Oh, afgelopen ja. 2025. Oké, ja. oké. Okay, okay. En maar hoe, hoe kwam je er zo bij om erbij te gaan? Want uh, had je het ergens gelezen? Of? Ja, ergens. ik had het ergens op internet, zeg maar. Ik had zelf al dat ik iets met de brandweer wou doen en zo. Daar was ik zelf al geïnteresseerd in. En ik was van. Dan moet je eigenlijk wachten tot je 18e. Ja. Uh, <laughs> uh, als je bij de echte brandweer wil komen. En ik dacht van, ja, ik wil kijken of er opties zijn voor nu. Dus toen was ik hier gekomen. Ja. Want kom je zelf uit Zandvoort? Even voor de... Nee, ik uh, kom zelf uit Haarlem. Haarlem, oké. Okay. Dus, uh... dus dat is niet erg, uh, Freekje, om, als je dus niet in Zandvoort woont... maar nee. in Haarlem, dan uh, ben je ook welkom. Ja, dat is helemaal niet erg. Je komt de, meer, dan de, komt ja. Ja. Oh, ja? meer ja. dan de helft uit Haarlem. Oh ja, meer dan de helft uit Haarlem? Oh, oké. Okay. En zijn jullie de enige twee dames? Nee, er is nu ook een ander meisje, Tessa. Oké, okay. ja. nou, het loopt lekker op, dus... Ja. Uh, dus we krijgen een echte vrouwenploeg binnen jong ja. Fire Rescue Team. Zeker. Maar, um, dus, nou ja, je had het er net over. Gisteravond uh, uh, motorkapbrand uh, geblust. Uh, maar gaat dat ook met, met uh, poederblussers of echt met water? Echt met water. Ja, ja. Ja. Oh, dat moet je ook nog allemaal... Uh, die, die slangen moet je ook allemaal uitrollen. Ja. Heb je er niet zoiets van tegen, tegen je collega en jongens... Uh, van, uh, nou, doe, doe dat even. Of moet je het... Uh... Ja mag eigenlijk niet, maar... <laughs> dus, nou ja, goed. Misschien zijn de jongens nog wel een beetje galant. Jongen. Nee. Nee. <laughs> Geen galante jongens meer. Dat is, dus je moet alles zelf doen, begrijp ik. Vind nou, je het zwaar eigenlijk, hè, Freekje? Um, nou, het is... Dus... Op zich niet per se echt zwaar, maar het is uh, ja. als je dan al die, uh, da da die slangen moet lopen en zeulen, dan is het op zich wel <laughs> spannend. Brand, brand is altijd slangen, dus altijd uh, ja. gesjoe met slangen. Ja, maar het is niet nee. een soort bootcamp of zo. Nee, nee, nee. Het nee. is redelijk toegankelijk. Worden jullie wel wat sterker daarvan eigenlijk? Want het is eigenlijk een beetje een sportschoolachtig gebeuren. Dat uh, sjouwen en doen en, uh, en klimmen ook. Moet je ook wel eens klimmen? Nou, ik Persoonlijk, heb, heb, heb, ik, ik heb het geklommen. Oh. Ja, nou. nee, nee, nee, nee. Misschien later. Nee. Maar bij de Brandweerkazerne in Zandvoort dus de Annelie Neeslaan, bij mij weten zit daar een klein oefengebouw bij, toch? Ja, klopt. Oké, okay. is, en, en is, uh, trainen jullie of oefenen jullie daar altijd? Uh, ja, ja. En, en dan? Wat, wat gebeurt er dan in het gebouw? Uh, ja, er zit ergens een rookmachine aan of zo... <laughs> of dan met een lichtje maken ze dus een, een nep vuurtje. en dan moet je daar eh, eigenlijk een soort inzet draaien. Mm. Ja. Soms het binnen, soms buiten. Ja. Oké. Okay. Ja. En uh, vind je dat leuk of uh, vind je vind niet kinderachtig? Nee, nee als mm. je het niet leuk vindt, dan moet je het niet elke vrijdag gaan doen. Nee, dat is waar. En het betekent wel natuurlijk samenwerken met elkaar... Ja. Uh, en uh, communiceren met elkaar. Ja, ze ja. maken het eigenlijk zo dichtbij van uh, wat een echte inzet... Uh, bij de brandweer zou kunnen zijn. Dus ze geven een scenario dat ook de echte brandweer zou kunnen krijgen. En dan maakt het hmm. zeg het maar, net iets toegankelijker voor ons. En dan net iets veiliger. Hmm. <laughs> en uh, dan is het uh, van ja, succes. Ja. Want als je dit nu, uh, je doet het nu ruim een half jaar. Uh, heb je het idee dat je nu zelf uh, zeg maar een brand zou... Kunnen blussen bij jou thuis. Weet je dan wat je moet doen als er een vlam in de pan is? Of uh, ja? Manu, ja? Je knikt ja, het is radio maar nu. Dus oh, ja, moet ja, ga <laughs> gaan praten. <laughs> uh, ja. ja, nee. Um, we, ja, we krijgen ook gewoon informatie over inderdaad, wat moet je thuis doen als uh, bijvoorbeeld, als je uh, frituur in de fik staat, water ja. erop gooien. Want dat. Uh, is dat, dat niet, het niet op. Nee, is dat niet goed, uh, Freekje? Uh, nee. Wat, wat, gebeurt, wat gebeurt er? Dan is je water op frituur gegooid. Dan krijg je een, heel, een hele, hele grote vlam. Dus, uh, oké. Okay. Dus dat is wel in één keer gaar natuurlijk. Uh, ja, ja. dan was ook uh, je hele keuken gaar. Oh, je hele uh, keuken je uh, gaar. Uh, nou ja, als je dan uh, toch misschien moest witten... dan kan dat dan nu. Maar uh, oké, okay, dus uh, vlam in de pan... dat is uh, een beetje... Uh, ja, dat, okay, dat gaat goed. En... Uh, Blijft het daarbij of, of uh, moet nee, je nog andere is, dingen doen? Hè? Nee, het is ook, uh, er zit ook een stukje EHBO en politie ja. en fantasy bij. Oh. Ja, dus we hebben net een hele EHBO-cursus gehad. Ja. Dus uh, we, zijn, we kunnen nu allemaal uh, de basis EHBO-dingen. Hmm. Dus het is eigenlijk al heel erg uh, divers en breed. Ja. Nou, Rob, het lijkt me leuk om uh, naar de volgende plaat even over de EHBO te hebben. Zeker weten. Ja, mooie verhaal hier uh, op uh, de zaterdagmiddag... En uh, ja, ook benieuwd uh, hoe je trouwens uh, nog meer uh, bluswerkzaamheden kan uh, verrichten. Ook thuis hè, als er iets uh, bij je in brand staat. Dus hou de radio hier op ZFM. Yes, Ja, niet zo moeilijk hoor, deze tekst. Eh? laat da die, la da da. Hoort, uh, Crystal Warriors en de uh, Gypsy Woman. Bijna half drie. Ja, we gaan het doen hoor. Het weerbericht. Ja, dit is de verkeerde jingle. Lekker. Oh, ja, Leo. het weerbericht. Nou, het weerbericht. Uh, en we, bij de Wim uh, Mago, mavo is het uh, 11 graden. Ja, en... Uh, Volgende, of tenminste morgen, wordt het wel 13 graden in Zandvoort. Zo? Ja, het, uh, het, uh, er is geen wind. Er is drie bovoer, oost, noordoost. Dus dat valt allemaal wel mee. Minimum temperatuur van 6 graden. En die 13 graden van morgen, nou dat zit wel een beetje door... met een dipje op dinsdag naar 11 graden. En volgende week zaterdag, maar ja, dan is er weer heel wat anders. Uh, is het uh, mogelijk 10 graden. En de regen, want dat is natuurlijk ook altijd wel een dingetje... Het blijft nagenoeg droog de komende weken. En vrijdag 13 maart, vrijdag de 13e, ja, ja, Dan moet je ja. binnen blijven. Hè? Want ja, dan... dat heb ik ook gedaan hoor. Oh, ja. Helemaal leeg gepland ja. die dag. <laughs> ik kom de deur niet uit. Nou, ik zou hem wel dichtschroeven, want eh, dan valt wel 6 mm regen. Ja, ja, het is weer zover. Maar ja, jij woont 80 hoog, hè? dus dat scheelt... Uh... Dus nou, lekker weer. Komende week in Zandvoort, weinig wind. Uh, met een zonnetje, een wolletje. En we gaan er weer een feest van maken. Zeker weten. En we hebben bezoek vanmiddag bij deze bezoek. ladies ja. uitzending. Ga lekker doorpraten met de Young Fire and Rescue Team. Ja, en ik vroeg net aan Manu wat haar reden was om bij het Young Fire Rescue Team te komen. Maar dat heb ik nog niet van Freekje gehoord. Freekje, uh, ja, Manu zat erop. Jullie zijn vriendinnen van elkaar, begrijp ik? Ja. Ja, en, en toen had je zoiets van, nou, nu ben, wil ik ook wel eens zien wat dat is. Ja, nou, ik had het eigenlijk over dat ik bij de reddingsbrigade wou. En toen oh. was het bij de brandweer. Ja. En toen kwam er een, weet je, kortste avond, wat, wat nou allemaal gedaan wordt. Ik nou, ga, doe ik dat maar. Ja. <lacht> dat doe ik dat maar. Ja. Maar, <lacht> maar ja, goed, dat lekker. met, met z'n tweede is, is misschien wel een stuk gezelliger. Uh. Ja, nee, zeker gezelliger. Ja, hebben jullie steun aan elkaar, Manu? Ja, ja toen, ik, uh, toen ik daar eerst kwam, was ik de enige vrouw, meisje, uh, daar. Dus, ja. Ja. ja, dat was wel even wennen. Oh ja? Maar ja, ik ben heel erg gewend om in de buurt te zijn van allemaal meiden. Dus Oké. Okay. Ik was even van, oh. Ja. Oké. Okay. Dan is het wel een complete mannenwereld. Uh. Ja, maar het was wel zeg maar gewoon vanaf het begin heel comfortabel en gewoon van hmm. respect en zo. Dus dat... Kwam, er, kwam dat ook door de zeg maar de instructeurs die er rondlopen, ja. die uh, je ja. op, op je gemak stellen? Ja. Mm. Want dan. Uh, hoe, er lopen best wel veel instructeurs, geloof ik, rond. Hè? Ja, Spreek ja. je? Je knikt ook je. Ja, <laughs> ja nou, er lopen best wel wat rond. En ze doen het eigenlijk wel heel erg goed. En het is uh, ja, wel goed georganiseerd, goed geregeld. Goed ja. materialen en alles. Dus Oké. Okay. Uh, Want uh, krijg je ook uh, kleding? Dus bluskleding van de, van, uh, van ja, de brandweer? Ja, je hebt gewoon allemaal je eigen pak. Oké. Okay. Ja, oh. dat is oh, Dus je hebt je eigen pak. Oh, lekker. Ja. Wel lekker warm, hè, brandweerkleding. Lekker ja. dik. Nou, ik had het. Je zou de wel koud. Oh Ja, ja het is oh. ja. heel frisjes hoor. Oh. <lacht> <lacht> Oké, okay, ja, ik heb het ook wel eens aangehad, maar ik voel het wel warm allemaal. Maar goed, uh, je, we hadden het net over: jullie hebben net uh, de EHBO-avonden gehad. Uh, um, geeft de brandweer die zelf of uh, wordt nee. dat uitbesteed? Nee, er komt iemand van het Rode Kruis langs. Oké. Okay. Ja. En, en wat voor uh, EHBO is het ook heel breed? Wat, wat hebben jullie gedaan? Deels gewoon basiscursus. Gewoon, ja. uh, Pleistjes plakken. Ja, eigenlijk, <laughs> eigenlijk wel. wel oh. ja. <laughs> ja, gewoon verstikkingen, verstikkingen. Uh, oh, maar dat is wel een Reanimatie. Cool. Ja. Oh, nee. dus oké. Okay. Uh, dus, nou, Rob, zit zitten veilig. Ja, ja, wat, uh, ja de brandweer uh, rijdt ook uh, met een, uh, een uh, AED uh, rond, toch? Of niet? Ja, klopt. Ja, ja dus uh, jullie moeten daar ook uh, mee leren omgaan. Is dat moeilijk? Nou, het spreekt redelijk voor zich. Zeg maar, het is... Iedereen makkelijk. kan het toch? Ja, het ja, apparaat, apparaat dat zegt nee, het makkelijk. ook, hè? Wat, ja. wat je ja. moet en doen. Heb uh, heel duidelijk aangeven. En dat is juist goed, zodat iedereen het kan doen. Ja, ja. ja. oké. Okay, nou, heel belangrijk. Ja. Denk je dat als uh, iemand uh, zomaar uh, voor je op straat in elkaar stort... dat je uh, uh, in zou grijpen, manu? Ja, ja, denk het wel. Ja? ja. Ik... Uh, Voel je zeker de, daardoor, uh, fra, uh, Freekje. Door, door eigenlijk dat je dit ja. geleerd hebt? Ja, je weet gewoon wat je moet doen. Scheelt wel, hè? Ja, <laughs> anders gewoon een beetje blind uh, gaan lopen, die <laughs> Ja, en, Maar ja, dat je ook niet in paniek raakt en zo. Want dat is, nee. uh, dus, dus, het, dus al die trainingen, ook vanwege het blussen en de EHBO, dat, dat, dat vormt je wel, blijkbaar. Ja, zelfs als je besluit uiteindelijk niet bij de echte brandweer te gaan sta je inderdaad wel zeker in je schoenen. In ieder geval dat geldt voor mij. Ja, ja, ja. ja, ja. Oké, okay, dus dat heeft jullie wel zekerder gemaakt. Uh, ja. Wat goed zeg. Maar je hebt het erover. We besluit je niet bij de brandweer te gaan. Maar wat zijn je toekomstplannen? Wil je wel bij de brandweer? Uh, ja, ik ben dat zeker wel van plan. Ja? Ik moet even kijken hoe en wat. Maar ja... Nou ja, je hebt nog een jaar te gaan. Dus, ja. uh, uh, en dan mag je eigenlijk al uh, beroeps worden. Want ja. je wilt beroepsvrouw uh, uh, worden? Weet ik niet. Um, hmm. Ik moet even kijken hoe dat gaat met studeren en zo. Oh, oké. Okay. Ja, er zijn veel opties. Veel, ja, maar dat is waar. Ja, zeker ja. van plan om wel iets met de brandweer ja. te blijven doen. Ja, ja. Of vrijwilliger of beroepszus, komen komen nog achter. Het ligt, het ligt ook een beetje aan uh, wat je als je zeg maar VWO zit, dan zou je bijvoorbeeld naar de Brandweeracademie kunnen, geloof ik. Hè? Dan is, uh, word je daarvoor door brandweerofficieren opgeleid. Hè? Want ik weet dat er wel brandweer, vrouwelijke brandweerofficieren zijn bij Brandweer Kennenland. Wist je dat? Nee. Oh, oké. Okay. Nee, dus straks uh... maar eens met Remco over hebben. Ja. En uh, jij, Fre Freekje, wat wil jij? Uh, ik wil graag zelf naar de Fancy. Oh, jij naar ja. de ja. Oké, okay. uh, <laughs> gaan we even naar een plaatje, want uh, ik lees hier dat uh, de jong Fire, Fire Rescue Team ook iets met defensie doet. Oké, okay, nou ik ben heel benieuwd uh, Beno, ja. we gaan eerst uh, Beyoncé uh, draaien. <laughs> Cause another brother noticed me I'm up on him, him. he up on me Don't me. pay him any attention Just to my tears Take three good gifts, gifts met uh, de single ladies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 En morgen dus heb je het debat voor de jongeren. En erachteraan de vrouwendag waar aandacht aan besteed wordt. Even niet, niet op het antwoord blijven jagen. Weet je niet, dat je bedwaalt.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 Onze tijd is nu en hier. Er is altijd een Ja, bluff natuurlijk. Uh, Pascal Jacobsen. En een uh, zin van nog niet zo lang geleden. Blijf nog even hier. Blijf zeker hier uh, bij de radio. Want we hebben Young Fire and Rescue Team hebben we hier uh, in de uitzending. Benno. Ja, En de... volgens mij nog wel wat uh, vragen voor de dames. Ja, ja het bloed. Uh... Kolotst en inmiddels tegen de plint op in, oh jee, in de Je, je ziet ook een beetje rood uit ja, hier. Ja, ja, jij bent een beetje bleek geworden. Ja, beetje, ja. Je, voel je een beetje slapjes. Door, je kon er toch wat tegen? Een al, al, die, al die verhalen, ik val bijna flauw. <laughs> ja, daarom. <laughs> Zeg, um, ja, dat is zo leuk. Uh, want uh, ik, ik ga even terug wat er nog... Wil, die wil uiteindelijk bij Defensie. Uh, maar vriendje, wat wil je dan bij Defensie? Een beetje een groot bedrijf, hè? Wil je ja. achter een, in een tank zitten? Of uh, wat zijn je plannen? Ja, nou, ik wil natuurlijk niet uh, gewoon een normaal voedseldaad. Ja, <laughs> natuurlijk kan natuurlijk, maar dat ligt niet helemaal voor mij. Nee. Dus ik wil een spe ja, specialiteit gaan doen... Dus dan, dan moet ik waarschijnlijk wel naar, eerst naar een luchtmobiel, maar dat haast niet uit. Scherpschutter? Ja. Laat je, laat je dat wat Wil je schieten of wil je um, zeg maar in de logistiek of uh, zoveel dingen? Uh, nou ik hoef niet in de logistiek of ICT of iets, dus dan wordt wel vrij snel dingen zoals scherpschutter en zo. maar dat is wel een beetje een vreemd idee dat je dan een paar uur in een greppels ligt om er weer Ja, ja be, be, een beetje ja. een raar idee. Ja, nee, ja als het dat ik zeg dat wil ik doen, is dus is gewoon een ja. beetje ja. apart. Ja. Ja. Maar goed, je kan, tegenwoordig kan je geloof ik ook een, een, een verkenningsjaren hebben hè, bij Defensie. Ja, ja je kan een uh, dienstjaar volgens mij. Ja, ja, ja, dienstjaar noemen ze dat. Ja, ja. Ja. Dus dat, uh, dat ligt misschien in de lijn van verwachtingen. Uh... Ja, ja nou, ik ga gewoon eerst studie doen. Nou, dan ga ik gewoon naar, naar Defensie. Ja, precies. Ja. Oh, ja. Nou, die Defensie, uh, dus als je daar uh, bent, dan zit je voorlopig goed. Want uh, daar gaat ja. wel heel, heel veel geld uh, naartoe. Ja, ze dus gaan ook een hele studie betalen. Dus uh, ja, dat ja dat was... die deal, <laughs> helemaal prima. Ja, ja, ja. <laughs> Dat is een goeie deal, ja, ja, ja. ja. Zeg, Manu, en, en jij hebt uh, over de Vinci gesproken... in het uh, Young Fire Rescue Team. Um, Je hebt er verhalen over gehoord van hoe uh, wat, wat jullie daar dan doen. Ja. Want ze hebben het nu een beetje druk. Dus, uh, ja, ze zijn en, nu een uh, beetje andere uh, prioriteiten. Ja, precies. Ja, <laughs> dus, en ze hebben even geen tijd. Maar uh, wat, wat deden jullie daar dan? Uh? Um, nou, rond mei, juni was er dan een weekend. Bifak weekend, En dan mm. gingen... Uh, we dus met het hele team daarheen om uh, een beetje dingen over de fans te leren en hoe dat een beetje eraan toe gaat. Ja, kompas lezen en zo. Moet je dan uh, ja. word je ergens in een, een bos gepleurd en, uh, en zie je maar hoe je thuis komt. Uh, ja, een uh. beetje elkaar zoeken. Ja, oh ja. Oh ja, <laughs> ja. Oh, dat is leuk. Van een soort dropping. Ja. Ja. Zegt het Jongfire Rescue Team, die uh, nou, dat werkt behoorlijk samen met. Uh, uh, hoe hoort het? Het Rode Kruis, daar hebben we het over gehad. Uh, Defensie, ja, die hebben we even geen tijd. Maar wel <laughs> bijvoorbeeld de, de politie. Uh, ja, je benoet je en ja, Wat heb je daar al kennis mee gemaakt met de uh, politie? Ik zelf nog niet, maar dat ligt volgens mij ook in de planning binnenkort. Mensen in de boeien slaan en dat soort ja. dingen. Ja, ja. Mensen, ja. <laughs> daar heb ik wel verhalen over voor. Dat oh, ja? Uh, ja. mensen arresteren en zo, hoe oh. dat ja. moet. <laughs> ja. Halt, je bent aangehouden. Ja, precies. Ja, zo dat onlangs dan... natuurlijk, hè? Ja. Voor uh, de hunten in ja. Zandvoort. Ja, dat is ook leuk, ja. Voor de jongeren <laughs> die dan uh, op de vlucht zijn voor de politie. en uh, de handhavers. En die rennen erachteraan. Ja, dat is. Uh, nou, dat is toch fantastisch. Uh, zo blijft iedereen lekker in beweging, denk ik dan, maar. Uh, Oké, okay, nou, uh, ja, we hadden net uh, over, uh, uh, tijdens de muziek, over tourniquets aanleggen. Freetje, wat, wat is dat, een tourniquet Even voor de luisteraar die er nog nooit voor gehoord hebben. Ja, een tourniquet is eigenlijk uh, iets wat je aanbrengt om een aan bloedingstof, zoals een steekwond of een schotwond of zo... Dan leg je een soort touwtje leg je dan aan boven de wond. kan je, Ja, een touwtje, maar een band. En dat een kan band, je dan ja. aandraaien. Ja, ja, dat is een ja. goed woord. En dan voor de armen en de benen neem ik aan. Ja. ja. Maar hoe als het nou een, een, een steekwond in de buik is, hoe, uh, hoe doe je het dan? Ja, zou ik niet een tourniquet gebruiken. Nee. Ja. <lacht> Blijkbaar heel lastig. Dus, uh, ja. Maar prop je er dan wat in? Of in het gat? Ja, wat wij geleerd hebben, als je echt uh, diepe uh, steekwond in je buik hebt... dan dan kan je blijven proppen, maar dan ben uh, je snel door heel veel oh ja? handdoeken. heen. Oh. Ja. Oh, okay. ja, <laughs> maar uh, ja, dan probeer je gewoon de bloeding te stoppen. Ja, ja. ja maar... dus er verdwijnen hele handdoeken in zo'n wond. Ja. Ja. Oh, ja, ja. Ja, ja, ja, als het een grote wond is wel mm. natuurlijk. Maar het is gewoon opvullen en afdrukken. Hopen voor het beste. Eigenlijk, ja. eigenlijk is een bloeding stoppen heel makkelijk. Hè? Ja. Druk uitoefenen. Ja. Dat is het enige wat je hoeft te onthouden. En de, mm -hmm. en de handschoenen, dat is allemaal helemaal niet belangrijk. Gewoon hup, je handen erop. Een beetje volle dat gewicht gaat. erin. Ja. En dan is het klaar. Ja, precies. Oké, okay, um, dat fijne Jong en Rescue Team... Hein, dat zal wel, uh, zal wel prijzig zijn hè, om daar uh, te mogen uh, meedoen, uh, Freekje. Nee, het is eigenlijk helemaal gratis. Wat? Ja. Gratis? Nou, dat ja. meen je niet. Dat, uh... oh, dat, ja. Hoor je dat, Rob? Ja, ja, ja ik ben oud. Net, uh, net oud. <laughs> nee, dat scheelt niks, maar... Helemaal niks. Ja. <laughs> Oké, okay, dus het is helemaal gratis. Ja, ze willen gewoon enthousiasme opbouwen... gewoon voor brandweer... Ja. gewoon first responder beroepen. Ja, nou, nou dat is hartstikke leuk. Hartstikke ja. leuk. Oké... Okay, um... Nou, ik stel voor om... Uh, ja, ik, ik denk dat we het allemaal wel gehad hebben. We, we, we, we, wel, uh, hebben jullie zelf nog iets wat je kwijt wil? Uh, dat je zegt van nou, kom erbij. Want hier of daarom is het zo leuk. Ja, ik zou zeggen... Meiden, kom erbij. Het is heel gezellig. Ook jongens natuurlijk, maar... Liever niet, maar meiden Lieverdien in ieder geval wel. Wel. Ja, toch een beetje vrouwen uit... Ja, als je iets van interesse hebt, gewoon lekker doen... Heel leuk. Hartstikke leuk. We zijn heel aardig. Ja. Leuke groep. Schouw dus doet het echt als een, inderdaad een leuke uh, voorbereiding en kennismaking... Zeg maar met beroepen als uh, voor de brandweer, uh, misschien wel de ambulance en, en defensie. Ja. ja, nee, het is echt wel ja, heel breed. En, uh, en je kan je, ja, je, je, je vader nog eens helpen als hij in zijn vingers snijdt... en dat soort dingen bij het klussen. Ja, ja precies. Ja. oh ja, is het al eens gebeurd? Nee, gelukkig niet. Maar oh. als het gebeurt weet ik wat ik moet doen. Ja, want op school wordt niet aan een hbo gedaan, of reanimatielessen? Uh, nee, niet echt. Ja. Nee, dus je leert wel gewoon belangrijke dingen. Zelfs als je ervoor besluit om gewoon niet eens met de brandweer... of politie of whatever ja. te doen... leer je wel gewoon echt dingen waar je later ook gewoon wat aan hebt. Ja. En even vooral duidelijkheid. Uh, Jullie uh, blussen nog geen echte branden. Maar je mag, uh, of mag je wel stage lopen? Nee, nee, nee, we nee. gaan niet mee als er een huisbrand is. Nee. nee, nee, nee. nee. nee het is dus gewoon vrijdagavond, maar... oefenavond. Ja, ja, gewoon en... gecontroleerde branden. Ja, ja, ja, ja precies. Ja. Oké, okay, nou hartelijk dank voor jullie komst naar de studio. Ja, en ja, succes met alles. Hè. En we gaan het ja. horen. Ja. Oké, okay, fijn weekend. Fijn weekend. Boy, boy, dank Dat is wel. zeker. En wij gaan als de brand weer naar de kroeg, Benno. <laughs> Tot morgen vroeg, de kraan die gaat wijd open. Het is onze lieve lust. Als de brand weer naar de kroeg, een hele mooie avond voor de boeg. Gaan we heerlijk naar de kloten? We zijn nog lang niet uitgeblust Het is weer klaar met een week van gezwoeg. Meteen naar de kroeg, we trekken aan de bel. De parma stapt hem zeker wel. Ik heb flink wat centen diep in mijn zak. We gaan raken, gaan dwars door het dak en boos met iedereen. We vieren samen nooit alleen.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 Het feestje zit erin hoor, met Robin ja, Topper, de zingende brandweerman. Ja, ja. En uh, als de brandweer uh, naar de kroeg. Ja, oh. goed idee toch, bijna? Nou? Ja, heel goed trouwens. Daar wil ik even op aanhaken. Dat uh, Eind van de middag uh, komt Patrick van ons. dat is de collega van Robert. En uh, die komt, uh, ook een zingende brandweerman. En die komt praten over zijn uh, allernieuwste single. En uh, ja, het, ik ga tussen uh, vijf en zes, ik ben, moet overblijven. Dat is een beetje straf. Ja, en bij Fred hij, moet ik dan verder praten met Patrick van ons. En, uh, maar goed, het is natuurlijk de, de dag van de brandweergeschiedenis en daarvoor is uh, aangeschoven Mitch van Brandweer Zandvoort en natuurlijk uh, Remke de communicatie, strategische communicatieadviseur. Ik moet altijd nadenken bij jouw uh, titel uh, Remke. Met name dat strategische communicatieadviseur. Waarom staat dat strategische ervoor? Ja, ik ben niet alleen uitvoerend, maar ook uh, het maken van grote plannen voor de oh. voor het hele ja, voor elke veiligheidsregio en de brandweer. En wat voor plannen ben je nu aan het verzinnen? Nou, je ziet natuurlijk wel dat we wat klaar moeten zijn voor uh, grote crisissen op dit moment. Dus ja. daar zijn we heel druk mee bezig. Het voorbereiden op uh, bijvoorbeeld stroomuitval 72 uur lang. Dat ja. zijn wel uh, serieuze dingen waar wij uh, als regio heel erg mee bezig zijn op dit moment. Ik, ik, ik heb begrepen dat de, uh, alle veiligheidsregio's hebben een gemeente aangewezen voor. Uh, steunpunten. Ja, klopt. Het is een beetje een heilig woord aan het worden, Steunpunten in de gemeente. Ja, ja. ja we moeten wel uh, gaan, gaan nadenken van als alle stroom uitvalt. Hoe, hoe kom je in contact met de hulpdiensten bijvoorbeeld? Ja. Uh, hoe kan je de bevolking bereiken? Dus ja. da, da, daar zijn uh, nu allemaal scenario's voor uitgewerkt. En ook fysieke steunpunten bijvoorbeeld. Ja, in mijn bejaardenhuis waar ik woon, uh, daar zijn we er ook al mee bezig. En met name hoe kunnen we de brandweer uh, bereiken als de stroom uitvalt? Want dan staan onze liften stil. Um, ja, er is maar één, één, uh, één clubje die ons daarbij kan helpen, is de brandweer. Maar we kunnen ze niet bellen, want uh, de, de brandweer is onbereikbaar geworden. Ja. Hoe lossen we dat op? Ja, daar zijn dus inderdaad steunpunten uh, in de buurt voor, uh, worden daar ingericht. Uh, daar wordt wel iedereen over geïnformeerd, maar daar kan je inderdaad wel terecht met je, met je, met je hulp vragen. Inderdaad. Ja. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat je zelf voorbereid bent. Hè, van, uh, stel, dat je ja. zit 72 uur lang op je eigen flatje... Ja. Uh, of leef je dat? Heb je een, uh, een bijvoorbeeld een noodpakket? Uh, Tuurlijk. Heb je eten en drinken? En nou, even? ik vermaak me wel hoor. Die ah. twee zijn er. Ja, jij hoor, hè? Ik oh. ben uiteindelijk aan die bank al beginnen. Ja. Zeg maar. Uh, um. Wat wil, oh ja, is, welke gemeente heeft de pilot in, in Kennemerland? Uh, wij zijn er momenteel met twee bezig. Eentje in Velsen en eentje in Heemstede. Oh, Heemstede. Ja. Oh, dat is mijn wijk. Ja. Oké, okay, nou, ja. dat is uh, fijn. Ja. Goed, uh, het, het laatste nieuws is uh, van... Dan hebben we het even over de geschiedenis uh, van de brandweer. Dat is uh, de nationale dag daarvoor. Dat uh, de oudste brandweervoertuig van brandweer Haarlem was het eigenlijk. Hè? Het is ja. nu brandweer Kennemerland. Is uit 1926. Ja. Mits, dat is 100 jaar oud. 100 jaar oud? <laughs> ja! Dat heb ik niet meegemaakt. Nee, ik ook niet. Maar uh, heeft Sandwart ook zoiets eigenlijk? Zo'n oude brandweerauto? Ja, ik heb er eentje zien staan op een van onze twee kazernes. Ja, Sandwart ja, is gezegend hè, met twee kazernes. Twee en, en, en welke kazerne staat die? Uh, de auto die staat uh, momenteel in het uh, centrum. Kazerne centrum okay. noemen we die ook. Ja, ja, ja. Oh, dus daar is wel plek voor. Uh... Ja, daar was plek over. Dus daar is die neergezet. Oh, er is dus zelfs plek over. Oké. Okay. Ja. Nou, ik, hoop, ik ken de, uh, de kazerne in de Duinstraat. ken ik wel. Uh, was trouwens wel een uh, oudtochtig uh, gebeuren. Maar ik hoop dat ze voor die, voor die oude brandweerwagen... wel de zaak een beetje hebben dichtgetimmerd. Uh, want uh, ja, het is natuurlijk wel antiek natuurlijk, wat je in huis hebt. Zeker, maar hij staat veilig. Oh, oké. Okay. En, die, en die oude brandweerauto in, in, in Haarlem, die De Bats uh, wordt hij genoemd. Waarom heet die De Bats, weet jij uit dat toevallig? Ja, hij heeft officieel volgens mij gewoon uh, autospuit 1. Zoals hij als een van de eerste auto's begon. Ja. Uh, maar omdat hij nogal veel herrie maakte vroeger uh, als hij de kazerne verliet... Met zijn, met zijn ontbrandingsmotor, dan... Uh, ja. Hoorde je door de staat bad En oh, ja, ja, ja, ja. de bevolking ging dan heel snel bad. En dat heeft hij dan overgenomen. Het is een bijnaam. Het is de bijnaam, ja. Okay, ja. ja, ja, ja. Nou, het, ja, in die tijd hadden we, geloof ik, nog geen sirenes. Of een bel of zo. Nou, volgens mij, als je zo'n lawaai hebt, heb je dat niet eens meer nodig. <laughs> Ja, en dan hebben we ook geen luchtbanden, hè? massieve banden zelfs in die tijd. Ja, volgens dus mij is dat ook de reden uiteindelijk geweest dat die vervangen is. Omdat het uh, uiteindelijk niet meer, ja, niet meer van de tijd was. Nee, ja, precies. Ja, dat brandweer Haarlem met name, eh, nou Zandvoort ook. Dat hebben we hebben vorig jaar natuurlijk een hele geschiedenis uh, gemaakt van brandweer Zandvoort. En is eigenlijk al heel oud, hè, de brandweer in deze regio. Dus dat is, uh, dat is heel mooi. Um, ja, we, gaan, we hebben het natuurlijk over de brandweer. Uh, Mitsje, gaan jullie nog eens een open dag eigenlijk organiseren? Ja, zeker. Dit jaar in uh, mei, dat wordt uh, 30 mei, zaterdag 30 mei, um, is er een open dag voor uh, de brandweer. En uh, we hopen dat daar ook andere hulpdiensten nog uh, aan aansluiten. Uh, we gaan met het Jongfire Team ook uh, demo draaien. Oh, wat dus, leuk! We gaan een inzet uh, doen en dan uh, kunnen de bezoekers uh, meekijken. Nou, dat wordt nog even oefenen en trainen. Want dan willen de, de jongens en meisjes wel goed voor de dag komen. Daar zijn we gisteravond al mee begonnen met het trainen. Oké, okay. en ja. ging het goed? Het ging zeker al goed, ja. Oké. Okay. Ze kunnen het wel. Oké, okay, ja, leuk, leuk, leuk. Uh, nou ja, wat, wat kan een brandweer eigenlijk laten zien op een open dag? Eigenlijk um, alles wat uh, brandweer doet, kan. Um, gedemonstreerd worden. Het, um, we proberen zo flexibel mogelijk te zijn op die dag um, en waar de wens is dat we dat gewoon uh, er alles aan doen om dat te laten zien. Ja. En doe je dat samen met de Brigade dan die open dag? Um, momenteel is het nog allemaal in ontwikkeling. Ik weet wel dat de Brigade is uitgenodigd. Uh, wat het antwoord daarop is, dat, uh, dat weet ik nog niet. Ah, en het zal toch wel meedoen. Dat is, uh, denk het wel hoor. Want jullie zijn, zitten in, samen in één pand, hè? Ja, klopt. Ja. Dus, dus, dus dat, is, uh, dat komt wel goed. Uh. En het is al die jaren eigenlijk gewoon... want jullie bijna... nou, niet elk jaar hè, een open dag, maar eens in de zoveel. Volgens mij is de laatste in 2024 geweest inderdaad toen. Uh, ja, ja. Ja, er ja. Ja, ja, was heel leuk. Alle, al, al, heel veel divers materiaal. Uh, goed weer, dat scheelde dus ook wel. Het is ja, ja, ja. Ja, dus altijd een feestje. En uh, ja, heel toe. interessant voor zowel kinderen... maar ook voor mensen in de buurt... die zien dan wat, wat er echt gebeurt op zo'n kazerne. Ja. En dat is ook dat is natuurlijk ook een doel hè, om mensen die in de buurt wonen te interesseren ja. om, uh, om, ja. Om, om, ja, om misschien aan te sluiten bij het brandweer. Want er zijn nog steeds vrijwilligers nodig hè, in Salford Mitch. Zeker, we komen echt wat tekort, dus iedereen is welkom. Ja. Kom erbij. Maar toch niet zo te kosten dat jullie geen branden meer kunnen blussen? Nee, uiteraard. Altijd als de pieper gaat, dan weten we altijd wel de, de auto's te vullen. Oké. Okay. Nou, dat is een hele geruststelling. 30 mei, zet het in je agenda. Dan uh, gaan we weer gezellig naar de Linnaeusstraat... om uh, al het mooiste van de brandweer en de andere hulpdiensten te bewonderen. Uh, tot zover dit uur, uh, Rob. Zeker, het zit, zit er alweer op, op, op. Ja. En uh, zometeen het volgende uur. Wat gaan wij doen? in het volgende uur? Nou, ik uh, verwacht Britt Molenaar van de uh, Reddingsbrigade. Die kijkt hebben we het al. En uh, die komt uh, vertellen over uh, ja, haar werken bij de Reddingsbrigade. Oké, okay, dat dus uh, bij het volgende uur. Zandvoort op zaterdag. Graag tot zo.